Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. In Libië wordt gevierd dat de verdreven dictator Gaddafi is gedood. Volgens de Nationale Overgangsraad werd Gaddafi vanochtend gedood toen hij met een konvooi probeerde zijn geboortestad Sirte te ontvluchten. Het is onduidelijk of hij bij een NAVO-aanval omkwam of dat opstandelingen hem hebben gedood. Het lichaam van Gaddafi zou zijn meegenomen naar Misrata, een stad waar maandenlang zwaar is gevochten. En het lijk zou toen in een moskee zijn gelegd. Veel wereldleiders hebben gereageerd op de dood van Gaddafi. VN-chef Ban Ki-moon noemt het een begin van een historische overgangsperiode voor Libië. Hij vindt dat alle strijders nu de wapens moeten neerleggen. De Britse premier Cameron, de Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel hopen dat de Libiërs na decennia van dictatuur nu een democratische staat kunnen vormen. Minister Hille van Defensie heeft gezegd dat hij liever had gezien dat Karafi zich voor zijn daden had kunnen verantwoorden voor het internationaal strafhof in Den Haag. De topmannen van twee grote pensioenfondsen hebben kritiek op de Europese leiders. Ze zeggen dat de slechte financiële situatie van hun fondsen te maken heeft met de trage besluitvorming over crisismaatregelen. abp vicevoorzitter van Lunteren en directeur Borgdorf van het pensioenfonds Zorg en Welzijn leggen een direct verband. Vandaag werd duidelijk dat veel van de grote pensioenfondsen onder de minimale dekkingsgraad van 105% zitten. GGD Nederland wil dat er geen huizen meer worden gebouwd binnen een straal van 250 meter van intensieve veehouderijen. Volgens de GGD hangen er in de omgeving van zo'n veehouderij hoge concentraties ziekmakende bacteriën. De organisatie pleit ervoor een onderzoek naar de gezondheidsrisico's verplicht te stellen voor bouwplannen binnen een straal van een kilometer. Belangenorganisatie voor boeren ZLTO zegt dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de intensieve veeteelt schadelijk is voor omwonenden. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht brede opklaringen met op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen veel zon en droog, het wordt dan 11 graden. Dit was het op een... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat nog 78 kilometer file, ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die files staan nog op de A1, Amersfoort richting Amsterdam, tussen Bussen en Muiden 9 kilometer. A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Knopend Raasorp en Amstelveen 10 kilometer. Na een aanredding zijn tussen Alsmeer en Amstelveen nog steeds twee rijstroken dicht. Richting Alkmaar staat nog 7 kilometer tussen Knopend Hoden en richting de Aalsmeer. Verkeer richting Haarlem kan het beste omrijden vanaf knooppunt Holondrecht volgt aan de borden Amsterdam-Den Haag de route over de A2, de A10 en de A4. En verkeer richting Utrecht rijdt om vanaf knooppunt Badhoevedorp. volgt de borden Amsterdam-Amersfoort of de A4, de A10 en de A2. Verder nog viel dus op de A10 de ring tussen Osdorp en knooppunt Koenplein 5. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Zevenhuizen ook 5 kilometer en op de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Noordloos 6 kilometer.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 into an accident and God had come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white, he said that it was from when my cousin smashed his heart. Big like this, oh. like this. Starts to play me like it was a melody. One bang on the drum and she me with a It's Touching me when love is barefoot, no, I can fight it. She got my soul, she's captured me, holds the hostage when I hear that beat. I won't take these shackles off my feet, 'cause they're the only thing I'm gonna be feel free. That's why I'm a slave to the night Ook op internet, internet. internet. www.zfmzandvoort.nl Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftend, vroeger was jij driftend. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijkt sterk.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 I That you are the one for me. I'm yes, for me. you drive me crazy 'cause you. Yeah Yeah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 nou, van haar, ik haat ze, ze haat ook veel van mij Maar kijk je net een beetje leuk uit over zee en wat in je Zie je de haven alweer terug En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze En ik schreeuw en zwijg naar haar We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij CD van ons allebei Thank ja